Zes mensen dood en hij verwonde er veertien, onder wie Giffords. Ze werd in het hoofd geraakt. Uit de papieren in de kluis blijkt dat hij eerder bij politieke bijeenkomsten met Giffords is geweest. Ze hadden hem daarvoor een bedankbriefje gestuurd. De man is inmiddels aangeklaagd voor onder meer moord en poging tot moord. Dan nog het weer, droog en helder, met temperaturen rond nul. Ook overdag droog, bij vier graden. S'avonds gaat het vanuit het westen regenen.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 It's not far back to Santa at least it's not far away. if the wind is right, you can sail away and find serenity. Oh, the king.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 inside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 Met het prachtigste verhaal, oh God, wat is er lief. Gisteren, Gisteren heb je ik mis je een Vandaag uit Braag een kattenbel, want er is zoveel te doen. Als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze me hart vol met al het liefst uit Londen.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 Totdat je zei, nou dan maar wel. Lang heb ik op bed gezeten toen jij de deur al dicht gesmeten. Zomaar, ik heb je zomaar laten gaan. Zonder jou is alles in het huis veel killer. Zo, en zonder jou tegenwaart.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 Be smart, never give an inch, no retreating And I racked up respect from teachers rednecks, creatures Who attack in a pack like insects Never seen the like, not before or since A young prince, and I remain convinced That his invincibility, athletic agility Virility, sin, a free spirit Forever through eternity Stinging like a bee. Mr. Muhammad Muhammad oh, yeah. oh, yeah. I saw you rapping on my TV screen with like a button That described my walk to school after fight night I felt so cool Cause I was the greatest too Love a self-born simply out of love for you And I knew mean, someday people would love me too None of the heck I didn't about my black skin got through I you to walk barefoot to hell for you, it's how I felt back then And I still do, so if you accept These humble words of praise And my gratitude for those glorious days And the notorious ways instilled In a young mind, skills sublime Yours to mine Zerge-toi, je raconterai la mort. Tu te prends pour qui. Toi aussi, tu détestes la vie. Dans sa chambre, Joël et sa baris, on regarde sur ses fringes, sur les murs de foto, sans regret, sans mélo. La porte est claquée, Joël. Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Marian Koekoek met het NOS Journaal. De Amerikaan die het democratische congreslid Giffords neerschoot had dat van tevoren gepland. In zijn huis zijn papieren gevonden waarin hij schrijft dat hij Giffords wil vermoorden... De politie gaat er voorlopig van uit dat hij in zijn eentje heeft gehandeld. Gifford kreeg een kogel in haar hoofd, maar de artsen zijn optimistisch over haar herstel. Nadat de man zaterdag Giffords had geraakt, schoot hij zes mensen dood en verwondde er dertien. Het OM heeft de lijst openbaar gemaakt met de stoffen die waren opgeslagen bij Chemiepack in Moerdijk. Het overzicht wordt gebruikt bij het strafrechtelijk onderzoek naar de brand. Op de lijst staan allerlei chemische stoffen waarvan een groot deel op zich gevaarlijk is omdat veel stoffen zijn verbrand, zegt de lijst weinig over de risico's van verspreiding. Rijkswaterstaat verwacht dat het hoge water in de Maas nergens tot problemen zal leiden. Bij Maastricht is het niveau vannacht stabiel gebleven. In midden-Limburg werden iets hogere waterstanden verwacht, maar er zijn voldoende voorzorgsmaatregelen genomen. In Linnen bij Roemond, overleed gisteren een man toen hij zijn hond na het water was geraakt. De Duitse minister van Landbouw, Aigner, spreekt vandaag met boerenorganisaties over de gevolgen van het dioxineschandaal. Een van de punten op de agenda is een schadevergoeding voor getroffen boeren. Veel boeren zijn in financiële problemen gekomen omdat hun bedrijf is stilgelegd en omdat de markt voor eieren en vlees is ingezakt. Net als in 2009 gingen de Nederlanders ook in 2010 minder uit eten. De omzet van restaurants daalde met 5 procent.